This is DFM Radio Television International, broadcasting life on the internet, 24 hours a day, free sounds from all over the world. <laughs> This is FM Radio Television International, broadcasting life. Sweet Dixie flower, bell of the bayou, you're every young man's dream. Adelaide, I'd walk through a hurricane. Just stand beside the sweet Adelaide, I'd spin the poncho train. You're getting some attention from the boys, and have a doubt Oh, my You're really filling up their eyes Smiling and waking I know what they're thinking But I'm the one who would love to So I'm liar like Pretty little cake Sweet dicks flower fell of the pie Sweet be Tja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Waarom zijn wij zo dom? Hoe komt dat, dat wij zo dom zijn? En ja, hoe kom ik daar nou eigenlijk op? Nou ja, ik kom er eigenlijk op omdat toen ik jong was, toen was ik heel jong, toen, toen wilde ik eigenlijk alleen maar weten waarom en hoe. Maar ik heb het gevoel dat ik er nu een beetje overheen gegroeid ben. Dat ik het helemaal niet meer wil weten waarom en hoe omdat er namelijk nog zoveel andere dingen zijn die een rol spelen in het waarom en hoe. En wij zien het nog steeds niet. Wij weten namelijk niet alles. En ze weten ook niet alles. Dan weet je dat. Ze zijn alleen maar op zoek naar het waarom en hoe. Maar wat heb je eraan? Als het maar. Als het maar. Ja, gewoon als het maar. Dan toch. Ja, gewoon dan toch. Zonder te weten waarom en hoe. Kun je een heleboel bereiken. Je kan waarschijnlijk veel meer bereiken. Dan wie dan ook. Je kan dan met die kennis die je dan hebt, en die is niet gebaseerd op het waarom en hoe, die is desnoods gebaseerd op fabeltjes, op sprookjes, op illusies, op oude verhalen. Maar nergens het echte waarom en hoe gevonden. En ook niet willen ontdekken. Daar woorden dekken gewoon ook de lading. Het hoeft niet een verklaring te zijn. Het kan een verwijzing zijn. Het kan richting geven. En dat kun je heel breed uitleggen. Dat je weet waar je heen moet. Of dat je gewoon voor de bel gaat. En zo blijft het hoor. Al, al weten we alle hoes en waaroms die er zijn. Dan nog garandeer ik je. Dat we er nog steeds een zootje van blijven maken. Dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn eigenlijk in het waarom en hoe. Maar we, we zijn vooral geïnteresseerd in onszelf. Als, als wij het maar weten. Maar wat is het weten? Ik weet het dus niet. En ik, ik heb het ook van me afgeschud. Ik hoef het ook niet te weten. Ik hoef niet te weten waarom. Ik hoef niet te weten hoe. Nee. Ik weet wel. Dat ik altijd oplet. Wat ik doe. Ik doe niet zomaar iets. Het komt ergens vandaan. En waar vandaan dan? Wacht. Geef het een naam. Maak er een verhaaltje van. Of een sprookje. Of zet het in digitale nummertjes neer. 10101 of zo. Of uh, wat kan je ook nog meer doen. Je kan, je, je kan er van alles mee doen. Met die kennis die je niet hebt. Het mooiste is eigenlijk, dat hoe minder kennis je hebt, hoe opener je staat voor nieuwe informatie. Zolang je maar niet op zoek blijft gaan naar het hoe en het waarom. Maar alleen de informatie tot je neemt en bekijkt wat die informatie voor jou kan betekenen is dus nog steeds een stukje ego hoor. Dat, dat geef ik toe. Maar meestal betekent het dus helemaal niets, Want het is altijd maar een soort geraaskal. Net zoals dat ik iedere maandag doe. Het gaat meestal echt helemaal nergens over. Het hoeft ook helemaal niet. Maar, maar als je het een en het ander aan elkaar koppelt. Lijkt het al gauw tot het een en het ander te lijden. Ja. Lijden. Lijden. Er is zoveel lijden op de wereld, waarvan we allemaal op de hoogte zijn, van het hoe en het waarom. En toch is er nog steeds zoveel lijden. En dat is niet nodig. Maar het is echt niet nodig. Het kan allemaal zo opgelost worden. Maar ja. Als je heel veel katten hebt, dan zeggen ze, die is gek. Of als je heel veel kranten hebt en stapels papier, dan zeggen ze, die is gek. Maar als je een hele grote bankrekening hebt en je zorgt dat die alleen maar groter en groter en groter kan worden, dan zeggen ze, wauw. Dat is een goed voorbeeld. Zo wil ik ook leven. Dat is heel gek. Dat is echt heel gek. Want iedereen kan leven. En iedereen kan eigenlijk ook zo leven als al die mensen met dat vele geld. Alleen dan zonder je dat vele geld. Dat kan echt. Vraag me niet waarom. Oh ja mag je wel vragen, of vraag me niet hoe, oké, okay, mag je ook vragen, op alle twee de vragen heb ik een antwoord. Het is namelijk zo, dat als we allemaal goed eten, ja, en dat doen die mensen met dat hele vele geld ook, ze moeten wel, want anders gaan ze dood. Net zoals jij en ik. En wat hebben ze aan al dat geld als ze dood zijn? Wat, wat zullen ze ervan zeggen? Wat zullen ze ervan denken? Als ze beseffen. Dat al dat geld wat zij bij elkaar sprokkelen. Gewoon ook netjes verdeeld zou kunnen worden. Waar nou, er waren er geen problemen meer. Oh ja, natuurlijk, lijden. Dat blijft altijd. Ja. We, we krijgen het niet voor elkaar om ons van lijden te verlossen. En we kunnen ons er ook niet met een jantje van lijden van afmaken. We moeten gewoon. Duidelijk maken dat er altijd problemen zullen zijn, maar die behoren niet te zijn op het gebied van financiën of economie. Überhaupt economie. Het woord eco zit er al in, dan vertrouw ik het sowieso al niet. Want wat is nou eco? Eco. Hoeveel kilometer naast een snelweg moet je zitten, wil het eco zijn? Hoeveel kilometer van een industriegebied moet je zijn? En hoe ver kun je verwijderd zijn van de lucht die je omgeeft? Het zijn allemaal belangrijke factoren om te weten hoe eco-eco nou eigenlijk is. Ja... Ik heb begrepen dat het ooit een beroemde schrijver was. Umberto of zo heette die. Umberto Eco. Maar die wist het ook niet. En, en je had ook niet veel om uit te leggen. Net zo goed als dat ik dat niet heb. Want ik weet niet waarom. En ik weet niet hoe. Maar zo is het wel gekomen. En zelfs hoe het gekomen is, wil ik niet eens meer weten. Want ik weet het wel. Ik hoef het niet te snappen. Snap je? Het is gewoon zo geweest. Toen. Maar er is geen enkele garantie voor de toekomst. Nee. Net zoals dat beleggen geen garantie voor de toekomst is. Jawel, als je je brood lekker belegt. Met allemaal lekker beleg. Dan, dan, dan heb je kans op een toekomst. Zeker als je dat broodje dan ook nog opeet. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je nodig hebt. Buitenlucht. En die is dus niet eco. En goed eten. Dat is ook nog steeds niet eco. Nee, we, we, we, we, we, we zouden misschien eens aan kunnen gaan denken om de meeste dingen die we zelf kunnen doen, gewoon zelf te doen. Ach ja, en dan gaat het niet zo goed als je buurman, of juist veel beter als je buurman. Maar maak er nooit ruzie over met je buurman en probeer het nooit te vergelijken. Maar leer delen met je buurman. Het kan. Echt. Er zijn zoveel dingen die kunnen waar mensen eigenlijk nooit bij stilstaan. Maar het zijn hele aparte mensen. Tja... was frightening, but my hotel room, as usual, was freezing in on the Hard On huh, they prosecute anyone who was excited, so I put on my overcoat and went down the fire, what and left one, captured my heart, to the strain up piano cocktail motor, I'm sick mad, it's too late. I agree with that part. For two English girls, we're change their address. Now it seems we've been crying for years and for years. Now I don't speak any English, just American without you. Was one the boys were lucky Hitler to hear us to the fan, From then on, we're chewing gum and fine line on long home. Biopashing cold, factory, as they sounded the sound and returned to a dance hall. She knew he was the one. Though it wasn't all handsome, she laughed when he told her. I'm a sheriff, I'm not here, and this is the job, now Susie like we've been crying for years and for years, now I don't speak any English, just American without tears, just American without tears. America's goodbyes. News will come and take the same. Cheerio, G.I. Brad. And soon they'll be finding The cold facts and lies. New words and suspenders. And young girls back signs. Now I'm in America. And I'm running from you. Like my grandfather before me. We walk the streets in New York And I think of all the women and I pretend be more than you When I open my mouth and I can't see the tongue Now it seems we've been crying for years and for years Now I don't speak any English Just American without tears. Just American without tears. Now it seems we've been crying for years and for years. Now I must be kidding. Just American without tears. Just American without tears. <laughs> Zit het nou precies? Het is een vraag die, die wordt me regelmatig gesteld. Hoe zit het nou precies? Nou, zo precies weet ik het niet, dus ja, hoe moet je zo'n vraag dan beantwoorden? Ach ja, ik zit wel lekker, dus hoe het zit? Nou, het zit wel lekker. Maar meer weet ik er ook niet van. Hoewel ik kan opstaan en dan kan ik zeggen van nou ik zit toevallig nu even niet. En dan kan ik wel op het precieze feit doorgaan dat er voor het zitten. Een stoel, een krukje, een boomstam of iets anders om op te zitten voor nodig is. Dat ik zitten niet alleen kan. Nee, ik kan wel zitten op de grond, maar daar heb ik toch de grond voor nodig. Zitten kan ik niet alleen. Zo zit het precies. Je hebt altijd andere dingen nodig. Je weet nooit precies wat het is. Je kan eigenlijk overal op zitten. Je kan eigenlijk overal meezitten. En het kan soms ook heel erg tegenzitten. Maar erg precies is dat allemaal niet. Nee. Eigenlijk is niks echt precies. En niks echt nauwkeurig. Nee. We zoeken er al duizenden jaren naar. Hoe het precies zit. En hoe nauwkeurig we dat kunnen bepalen. Zodat we zeker weten dat het zo zit. Je kan echt veel beter en het kost echt veel minder tijd. Om uit te zoeken hoe sommige dingen gewoon niet zitten. Ja. Kijk, ik heb wel eens op een spijkerbed gezeten, dat moet je niet doen. Ik, ik heb er wel eens op gelegen, dat kan makkelijk. Ja, zitten op een spijkerbed is niet verstandig. En zo zit het. Precies. Zo is het ook nog eens een keer. Maar het kan zijn, het kan, het kan gewoon zijn dat jij een afgehard achterwerk hebt, of, of dat de spijkers stomp zijn. Kijk, ik, ik, ik heb maar één spijkerbed geprobeerd. Ik, ja, ik denk, nou, dat is mijn ervaring met een spijkerbed. Drop liggen, dat kan ik. Erop zitten, kan ik niet. En zo is het met eigenlijk alles. Eigenlijk kan je overal iets mee. Maar het gaat helemaal fout als je het gaat preciseren. Als je, als je denkt dat je dan weet hoe het zit. Want zo zit het niet als het zit. Dan zijn er altijd andere dingen voor nodig. Of ik nou zit, of jij nou zit, of dat wat dan ook zit. Hoe dan ook het zit. Als het zit, dan kan dat... Component van welk verhaal, welk bouwwerk dan ook, niet zijn. Zonder iets anders. En wat is dat dan? En denk je dat uitgevonden te hebben, maar hoe zit dat dan? En, en precies hè, zo nauwkeurig mogelijk. En als je dat dan weet, kom je erachter. Dat je weet hoe nauwkeurig jij iets wil weten. Maar je kan het nooit zo nauwkeurig weten dat je het weet. Nee, maar echt niet. Zelfs met de meeste perfecte meetapparatuur kan je dat niet meten. Je kan wel voelen hoe het zit. Sommige dingen voelen lekker. Sommige dingen voelen minder lekker, maar dat is gewoon hoe jij het ervaart. En het hoeft helemaal niet te zijn zoals ik het ervaar. Maar het leven wat je gekregen hebt is niets meer als een vaartocht, een tocht met, met allerlei belevenissen. Met allerlei dingen om te ontdekken. Die waren er daarvoor ook al, anders had jij ze niet kunnen ontdekken. Maar ik heb het over het gevoel. Dat je zelf weer iets nieuws meemaakt. En, en zolang je vast blijft hangen aan ideeën. Zoals hoe het zit. Waarom. En hoe. Precies. Nauwkeurig. Op de laatste cijfer achter de komma. Nauwkeurig. En dan zou je Pie hebben. Ja, ah, daar komen ze steeds verder mee met die Pie, dat moet ik toegeven. Maar ik denk dat het een eindeloze tocht wordt. Ik denk dat het eindeloos zo doorgaat, voordat we het complete getal pi bij elkaar gescharreld zullen hebben. En als dat ooit gebeurt, wat ik in zwaar betwijfel, dan is het gedaan met mijn waarheden, die gelukkig nergens op gebaseerd zijn zodat ik er ook niet snel mee kan blunderen. Nee, mijn waarheden zijn gebaseerd op van... Ja, daar staat een boom. Loopt er niet te hard tegenaan. Veel verder gaat mijn wijsheid niet. Oh ja, het, soms wel hoor. Hé, hey, dit is netjes aangeharkt. Maar daar staat nu sla en kool en raapjes te kiemen. Kun je beter even niet overheen lopen? Geef het maar water. Het zijn van die dingen. Maar ik zou het helemaal fout kunnen hebben. Stel je voor dat het regent. En iemand denkt van: Oh ja, toen ik dat zag, toen dacht ik van: Oh ja, wat moet die? En toen zei hij: Water. En een heleboel mensen die geloven in waarheden, in zekerheden. Ja, het is mij toen zo gezegd. Dus dat ga ik dan maar doen, omdat het mij gezegd is toen ik vroeg hoe het zat. En het antwoord was, niet overeenlopen lopen en water geven. En niemand vraagt zich dan af of het wel uitmaakt of het wel of niet regent. Nee, wie weet is het water wel anders. Er zijn altijd zoveel onzekerheden in deze wereld. Dat je het gelukkig nooit allemaal zou kunnen bevatten. En waarom zou je het allemaal willen kunnen bevatten? Hè? Het maakt niet uit of je stapels kranten hebt of bergen katten of, eh, nou, noem maar op. Maar wat heb je nou aan stapels geld? Ja, je kan er een mooie jacht van kopen. Een villa. Iedere dag uit eten. Hoewel, het is moeilijk in deze tijd. Maar je zou het ook kunnen delen. Erger nog, als je zoveel geld hebt, kan iedereen ervan eten. Niet dat geld te eten is, maar... mensen blijven gewoon zo dom om... Eten te verkopen. Eten is geen handelswaar. Eten hebben mensen gewoon nodig. Is het nodig voor alles? Hoe dan ook. Hey, die mensen moeten gewoon eens... Uh, ja. Nou ja, maakt niet uit. Het is... Tja, dat, dat, dat maakt gewoon niet uit ook, toch? Of, of maakt het wel uit? Nou, ik weet het niet, dus, we, we, we, we gaan het even opzoeken. Love He was so slow, like a dying dream, like a, who got in a machine. I saw this lady and she was crying. She said it's hard when someone you love is dying. I saw this kid, he's about five years old. He's in the park all alone. It was cold. As wicked as it may seem As wicked as anything could be As wicked as it may seem As wicked as anything could be I know this girl, she's barely alive She's all haggard, she's only 25 She said she's never had a friend before I said, hey, girl, cool, I'll be your friend But who's here, let's call Yes, that girl, she's on the phone Her mother comfort her from far, far from home. The little girl saw it as a town. Her best friend lied on a page the <laughs> you know, There's something coming round. As wicked as it makes it. As wicked as anything could be. As wicked as it makes it. As wicked as anything could be Hill, looking down at the over there, Lamb I always go there when I care. My friend Marty said, Tim, you're a lucky man. There's coming. As wicked as it may seem. As wicked as anything could be. As wicked as it may seem. As could, as anything could be. Oh. Ach jee. Hoe zit dat nou? Wat moeten we eigenlijk met alles wat we willen weten? En... en, en. Kan je er überhaupt wel wat mee? En is het überhaupt wel noodzakelijk om dingen te weten? Ik heb net al proberen uit te leggen dat het eigenlijk belangrijker is om dingen te delen. Ja, jouw waarheid, mijn waarheid, daar hebben we alle twee niks aan. Nee. Maar waarheid is sowieso boomvol nonsens. Bergen met onzin. Die allemaal een bepaalde betekenis hebben. Het gaat dus wel ergens over. Als je het aan andere mensen vraagt, wel. Maar vraag dan nooit hoe het precies zit. Probeer zo ver mogelijk van het hoe en waarom ver, ja, weg te blijven. Is dat het goede woord? Misschien wel. Het is toch eigenlijk bijzonder. Dat ik mijn eigen domheid zo tentoonspreid op dit moment. Ja, waarom juist nu? Het kan zijn omdat het net volle maan geweest is. Ja, het kan zijn. Het kan, kan zijn dat de maan het zeewater omhoog trekt. kan zijn. Maar het kan net zo goed zijn dat het zeewater de maan omlaag trekt. Of zoiets. Niet dat ik dat ooit gezien heb. Maar, maar je, je weet het niet. Ik hoef het ook helemaal niet te weten. Ik vind het alleen al fijn om te weten... Hé, hey, dat ding daar in de lucht... Och, dat is een heel gewoon ding, joh. Hoef je je geen zorgen over te maken, dat is gewoon de maan. Ach ja, en als je er toch zorgen over wil maken... Eh, misschien valt hij wel een keer naar beneden of juist niet. Of valt hij uit elkaar of vallen wij uit elkaar. of Dat, dat kan van alles. Dus het is eigenlijk alleen maar belangrijk om te weten dat dat ding aan de hemel de maan is. En, en daar kan je dus wel naar kijken. Maar er is zo'n ander groot ding, nog groter als de maan. Lijkt het. Is waarschijnlijk ook zo hoor. Dat ontken ik niet, dat dingen ook anders kunnen zijn. Nee, want ik weet niet hoe het precies zit. Heb ik net al uitgelegd. Nou, dat andere ding waar ik het dus over wilde hebben, dat is het hele grote ding, dat is de zon. Kijk daar vooral niet in. Nee, kijk daar ook niet naar. Nee, dat is helemaal niet nodig. Die zon die kijkt gewoon wel naar jou en dat is meer dan genoeg. Is een soort éénrichtingsverkeer. De maan is veel ingewikkelder. Dat is een soort uh, één, twee, drie richtingenverkeer. Ja, anders zou je hem niet zien. Maar, dan zou je gewoon die hele maan niet zien. Dus, dan zie je al, het begint bij de zon, dat is één richtingsverkeer. En dan gaat het naar de maan, dan wordt het al drie richtingsverkeer. Dan komt het op de aarde, dan... Dan heb je verkeersborden nodig. Verkeersregelaars, stoplichten, wegen richting aanwijzers. Maar ja, dat gaat ten koste van een ongelooflijk hoop andere dingen. En levende wezens. En andere dingen waar we nog geen naam voor hebben. Want er is vast wel meer. Er zijn vast wel dingen waar we nog geen naam voor hebben, waar we geen enkel zicht op hebben. M misschien wel dat ene ding wat het mogelijk maakt, dat ik deze onzin zomaar achter elkaar in één keer uit kan spreken. Ja, zou zo kunnen. Dat we dat dan over vijftig jaar ontdekken, nou er is ook nog iets en dat zorgt dat Guus uit zijn nek lukt. Ja, dat hoef je mij niet te vragen. Ik, ik hoef het niet te weten. Nee, ik, ik ken mezelf. Het gaat eigenlijk altijd nergens ergens over. Nee, maar dit is ook niet nodig. Want uh, als, als, als je denkt dat, dat ik het zou weten, dan ga jij mij weer vragen hoe het precies zit. En het hoe en waarom, hoe het zo gekomen is. Nou ja, ik ben er ooit gekomen, net zoals jij. En net zoals al dat andere op deze wereld. En, en hoe het zo gekomen is, dat hoef je je niet af te vragen. Je moet alleen maar kijken wat je ermee kan doen. En dat bedoel ik niet misbruiken. Ik ben ongelovige tegenstander van misbruik. Misbruiken moeten mensen nooit doen. Gebruiken, oké. Okay. Maar, dat is dan wel raar. Want ja, volgens de huidige modellen zou dat dan een verdienmodel zijn. Lease alles. Dan kan je alles gebruiken. Maar het is niet van jou. Terwijl het kan ook veel makkelijker, het kan ook allemaal niet van jou zijn en ook niet van die ander, of het kan juist van jou zijn of juist van die ander, maar als je het deelt, gewoon delen. Ja, gewoon echt delen. Niet leasen, niet huren, maar gewoon delen. Want het is er, het middel is er om te komen tot waar jij komen wil en die iemand anders heeft dat middel. En die gebruikt dat middel op dat moment niet. Het kan een boormachine zijn. Of zo. Maar het kan, kan ook een stukje land zijn. van huisje. Het kan eigenlijk van alles zijn. Een lege sigarendoos. Ja, die, die zou ik wel weer graag willen hebben. Van die mooie ouderwetse houten sigarendoos Daar blijft alles ongelooflijk lang goed in. Het is een soort van de enige plek waar je als je de deksel optilt. Kan zien dat er toch nog wat zekerheden zijn. Namelijk die dingen die je in dat doosje gedaan hebt. Mm -hmm. Echt waar. En, en er kunnen veel dingen hoor, in een sigarendoosje. Echt waar. Ik, ik, ik bewaarde daar vroeger altijd het liefst zaadjes in. Want dan bleven ze goed en, en door die lucht van... Dat sigarenkistje. Ble bleven de insecten ook weg of dood? Ja. Maar hoe dat nou precies zit? kan iets te maken hebben met nicotine of met een soort hout. Of dat het met allerlei andere soorten zaadjes bij elkaar in een houten kistje zit. Ja. Het kan ermee te maken hebben dat die houten kistjes nooit bovenop de centrale verwarming gestaan hebben. Het kan ermee te maken hebben dat die... Ja, het kan met zoveel te maken hebben dat de lucht in... Nou ja... Verzin het maar. En dan hebben we het alleen nog maar over een Niet eens over de sigaren. Daar zou ik ook hele verhalen over kunnen vertellen. Over sigaren. Ja, Tjum, het is toch gek, het is nu eigenlijk uh, kwart voor acht, kwart voor acht, en ik hoor nu de fietsers weer heel hard voorbij rezen, omdat ze precies weten wanneer zij thuis moeten zijn, zo zit dat dan ook wel weer. En ze moeten nog een kwartier fietsen, heel hard. Omdat iemand beweert dat het te meten is, de tijd, ja dat ook, de besmettelijkheid, ze zeggen het. Maar is het allemaal zo zeker? Zeker is wel dat we vanaf woensdag krijgen we zogenaamd wat meer ruimte. Dan mogen we om tien uur keihard haasten. Nou, natuurlijk liever kwart voor tien, dan haal je het misschien nog. Hoe, hoe bepaald gedrag besmettelijk kan zijn. Hoe bepaalde ideeën besmettelijk kunnen zijn. Ik sta daar nog steeds van te kijken. En, en, en als je een ander idee hebt als om 9 uur thuis zijn, stel je voor dat je gewoon om 11 uur buiten wil lopen, kan dat je gewoon 95 euro kosten. Nou, er is geen één miljardair die dat voor mij gaat betalen, want die zegt gewoon tegen mij, dat zijn de regels, en voor de rest, rap, ja, die, die, die belegger, die lapt zelf alle regels aan zijn laars heeft een constructie met de Cayman-eilanden, Malta, Nederland en dan nog eens een keertje daar en dan misschien nog eentje op de Bahama's. Want Panama, dat kan niet meer. Nee, daar was een heleboel papers van. Ja, Pan -Pan Panamese papers. Ik weet niet of je die wel eens geit hebt, maar die zijn best wel lekker of dwaal ik nu af? Vermoedelijk. Dwaal ik nu af? Maar ja, dat kan zijn, nee, ik weet de tijd ook niet meer precies. Nee, ik ben de tijd helemaal kwijt. Vorige week maandag was het nu nog kwart voor acht. En ik zit nu al drie kwartier achter mekaar onzin uit te braken. Ja. Gek hoor. Hoe, hoe, hoe dat allemaal kan. Het moet altijd precies op dat moment en op dat moment. En mensen willen altijd alles in de hand hebben en op dat moment. Maar. Dan kan er een heleboel fout gaan. Echt waar. Ja. Serieus? Fall in love when nobody wants a pay. Right. Nobody likes to show up, but I do anyway uh -huh. I was kept up, knocked up, knocked down to my knees oh. Shame, blame for my guilty please. Gunshot, gunshot, gunshot through my heart Precise like ice, I can't deal with the heat Everything's imperative, but I can't fucking give back. Like, I know where you are, and I'll never love again. I got ideas, but no decisions. Gunshot. Gunshot. Gunshot through my heart. Te weinig met mijn hersenen, te weinig met mijn brein. Ik laat het allemaal maar gebeuren. Ik laat het allemaal maar zo zijn, want zo zit het. Precies. En het brengt een heleboel onzekerheden met zich mee. En het leven is gevuld met onzekerheden. En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi dat je het nooit kan weten, dat je het nooit zult weten en dat zo gauw je het een aan het ander koppelt, dat het dan al snel iets anders kan worden. Waardoor je dingen gaat wantrouwen, terwijl vertrouwen is het enige wat je kan doen. Ja, vertrouwen op dat het ooit een keer af zal lopen. Nou. Wow. Dat vertrouwen kan ik je geven. is dus een van de weinige zekerheden die ik heb voor jou, maar ook voor mij. Voor ons en voor alles wat ons omringt. Meer lessen zijn er eigenlijk niet te leren. Maak er het mooiste van. En dan bedoel ik niet het mooiste verhaal. Vandaar. De... Allerlei vreselijke dingen die vreselijke ideeën en vreselijke mogelijkheden en van alles en nog wat bieden. Nee, want je kan alles ook ten goede keren. zei mijn opa vroeger altijd. Dat kan. En, en, en dus de ene zekerheid kan je dus inruilen voor de andere zekerheid. Ik heb net al duidelijk gemaakt of proberen te maken dat zekerheden sowieso niet bestaan. En, en dat je er ook helemaal niks aan hebt. Het kan zijn dat het ene moment het zo is en in één keer. Zomaar uit het niets. Is het in één keer helemaal anders. Dat kan een goochelaar niet. Of een illusionist. Nee. Het hele leven is eigenlijk lijkt wel gerund door een illusionist of een goochelaar of zelfs een tovenaar. Maar zo is het niet. Nee. We hebben een leven gekregen. Wat we zo mooi kunnen maken als dat we zelf willen. Als jij in afschuwelijke verhalen wilt geloven, omdat jouw hersenen dat bij elkaar plakken en denken dat dat allemaal zomaar bij elkaar geplakt kan worden, maar niks kan zomaar bij elkaar geplakt worden. Ik zit nu wel, om precies te zijn. Maar dat is geen blijvende zaak. Nee. Let nog op, ik, ik, ik sta nu. Het verschil is als het goed is, gewoon te horen. Ja, ik sta. Ik sta uit mijzelf. Ik heb geen ideeën van andere mensen nodig. Maar ik vind het wel leuk om te delen. Ideeën. Fantasie. Want dat is wat het is. Het hele leven is eigenlijk een droom. Het is eigenlijk zo mooi... dat het eigenlijk te kort duurt... om je echt dingen te gaan afvragen. En het meeste wat wij denken te weten... nu op dit moment komt... omdat andere mensen tegen ons zeiden... dat ze dat wisten... veronderstelden... of dachten dat het eventueel zo zou kunnen zijn. Nou, neem van mij aan... ik sta nog steeds... En ik ga nu weer zitten. En dat is heel grappig. Want dan verandert het geluid. Dan, dan, dan verandert er iets. Je, je merkt het gewoon. Dus hoe het ook zit. Of staat. Het is. Het is. Het is. Geen verhaal voor nodig. Om dat te te begrijpen om dat te ervaren. Dat het gewoon is. En, en dat het zo gaat. Je kan je wel afvragen waarom het zo gaat... maar dan kom je maar heel diep in de problemen... want ik begrijp er ook niks van. En ik hou dus niet van problemen... en op het moment dat ik dingen probeer te begrijpen... Dan zie ik altijd allerlei problemen in de redenaties, de beweegredenen. De soort van, hoe heet je dat ook alweer? Ja, ik ben het al lang verloren, maar ik ben het woord al kwijt nu. Logica, dat is het woord. Trap er nooit in. Want de logica, die kan ik jou wijsmaken. Ik, ik zit er al bijna een uur lang. Jou of jullie of wie dan ook. En er vliegt hier ook nog een leuk vliegje. Dus die luistert ook mee. Uit te leggen. Nou ben ik het woord weer kwijt. Wat was dat woord nou ook Dat Is toch vreemd hè? Dat je een bepaald woord niet meer herinnert. Net nog wel even, hè? Dus ik heb wel even van die momentjes dat ik even helemaal naar beneden donder en dan komt er ineens een bepaalde soort logica naar boven. Nou, ik zeg net dus, dat moet je dus niet hebben, want je hebt er niks aan nergens voor je nodig nee we zijn hier nu eenmaal en het enige wat we gaan doen met z'n allen vanaf nu is delen delen niet geven, hè? geven is echt dom want dan ben je het kwijt of je moet het toevallig kwijt willen geef het dan gerust maar kijk sommige dingen zijn zo goed zo fijn die moet je gewoon delen. Je, je kan niet anders. Je, je, je, je laat je gewoon gaan. En je deelt het gewoon. Terwijl je gedacht had van. Oh, God, dat is leuk allemaal voor mezelf. Maar delen is veel leuker. Dan doe je het samen. Want zitten kun je niet alleen. Daar heb je of een stoel voor nodig. Of een tafel. Of de grond. Of maakt niet uit waarop je wil zitten. Zo zit het. En niet anders. Ik, ik denk dat jullie zo meteen wel weer een ongelooflijke leuke tijd met uh, uh, Willem gaan krijgen. En ik neem bij deze afscheid. En uh, ja. Nou, volgens mij heb ik niks geks gezegd. Toch? Spijt me niks in ieder geval. Some people say I'm fucking crazy, but it won't faze me. It's Just amazing, so someone shout hallelujah. Rolex spinner, blackjack winner. She wears a mini school minisket, hopped up. And if you like that, you walk a tightrope. So the blood of Jesus gonna cleanse ya So begin to put down a wager. Everybody tells me to look with it, but I look with it. In the city of sin, I'm gonna tell you one thing, and it's not to regret. In the city of sin, in the city of sin, it's like a modern day Sodom and Gomorrah. But sure, no hesitation. For some poor bastard, it's a ruin. It's like a coffin, a desert Kremlin. So if you're lucky with your money, then you hit it. You take an olly with your money, then you split it. Oh. It don't matter if you're in there, it's just to be there, rather than elsewhere. Everybody tells me to look within, but I look within, the city of sin. I'm gonna tell you one thing, it's not to regret, in the city of sin, in the city of sin. With them. But I don't quit there. The city sin. I'm gonna tell you one thing, it's not to regret. In the city sin. In the city sin. Daar zijn we, daar zijn we. Daar zijn we dan weer. Daar zijn we dan weer. Ja. Hoe, bestaat hoe, hoe, hoe, hoe, hoe bestaat het? Hoe bestaat het, hoe bestaat het? Na een uur onzin van guus. Ja. Lekker tetteren. Ja, dan gaan, we, gaan wij ook een, een uurtje onzin ronddongeren. Maar uh, ik heb weer genoten van Guus. Ik heb de laatste drie kwartier meegemaakt in ieder geval. Ja... Neil is binnen en Gypsy is binnen en Willem is binnen en ik ben binnen en Guus is binnen en... Gypsy is binnen, Els is binnen, Bobby is binnen, Barney staat erop, maar die heb het nog niet gehoord. En Zed is er en CPR. Het is weer een, een bonte avond kan ik wel zeggen.